Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Sterkte aan de pomp, want de gemiddelde adviesprijs van benzine is nog nooit zo hoog geweest. Volgens adviesbureau United Consumers komt een liter benzine nu boven de 2 euro uit. En de adviesprijs van diesel is nu 1,65 euro. Olie, waar benzine van wordt gemaakt, wordt al langer veel minder geproduceerd door landen... Volgens economieredacteur Tom Opheikens. Die hebben in de coronacrisis de olieproductie flink toegeschroefd. Het was veel minder vraag. De olieprijs duikelde toen ook echt. En ja, nu die vraag weer aan het uh, toenemen is, sinds een, een half jaar uh, ongeveer. De economie startte weer op. Ja, wordt die productie slechts mondjesmaat weer opgevoerd. De prijzen aan de pomp kunnen trouwens wel lager liggen. Omdat tankstations niet verplicht zijn om die adviesprijs over te nemen. Zorgverzekeraar DSW stapt naar de rechter en wil 700.000 euro van een man die een tandartspraktijk had in Rotterdam. Hij voerde zonder diploma behandelingen uit en declareerde die daarna onterecht. De man zou meerdere gebitten hebben vernield. Mensen die zich laten omscholen tot basisschoolleraar staan soms veel te snel voor de klas, zegt de onderwijsinspectie. Veel van die zij-instromers werken tijdens hun studie, maar moeten beter worden begeleid. Die zij-instromer nodig om het lerarentekort aan te pakken. En ergens in Duitsland zit nu een keeper bij zijn telefoon... in de hoop dat hij wordt opgeroepen voor het Nederlands elftal. Een keeper waar bondscoach Louis van Gaal een tijdje geleden ook nog nooit van had gehoord. Er is nog een keeper ook in Duitsland die speelt bij Freiburg. Had ik nog nooit van gehoord. Goed zo. Uh, wij vlekken de zaal... heet hij, Vlekken. Dan weet hij al dat we komen kijken. Vandaag maakt Van Gaal zijn selectie bekend en misschien zit Vlekken daar dus bij... Hij zit al in de voorselectie. Het voelt een beetje als een jongensboek, zegt hij. Hier ja, had ik nooit van kunnen dromen. Als oh. je me dit drie jaar geleden had gevraagd. dan. Ja, joh, nee, ik had je verklaard. Ja. ja, helemaal. Waarschijnlijk weten we komend uur meer. Dan heb ik het weer nog? Vanmiddag op steeds meer plekken regen. Het is waterkoud. 15 tot 18 graden. Nou, komend weekend houden we het niet droog. De temperatuur schommelt rond de 15 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk nu 10 kilometer viel en ruim drie kwartier vertraging. Vanwege een ongeluk is de hoofdrijbaan daar dicht. Je kan dan langs via de parallelbaan. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Daar zijn we. Ja, daar zijn we weer. Goedemiddag allemaal. De techniek is natuurlijk weer in handen van Pim. Goedemiddag. En, welkom. Goedemiddag. en we hebben een heleboel gasten. Uh... Ja, goeiedag. Hoi. Jij ja. <laughs> ja, kijkt mee met Pim? Yes. <laughs> Voor de aanstaande maandag, hè? Voor radio. Uh... Weet niet de aanstaande maandag al? Dan ga ik waarschijnlijk in de uitzending wat, uh, wat zeggen. Oh, oké. Ja, misschien de keer erop als het goed is wel. Ah, dus in november, ja. Ja, ja oké. Okay. Spannend. Ja. Nou, leuk, spannend. Ja. Jimmy. Zo. Ja, Maja, dankjewel voor je uitnodiging. Ja. Uh, ik heb mijn vriendin ook meegenomen. Ja, welkom. Hey. <laughs> je moet iets meer vertellen, want Jimmy zegt mij niks. Dus, nee, uh, dat nou, mag ja. Jimmy zelf doen. Oh, maar waarom niet? Gaat hij allemaal zelf vertellen? Gaat hij allemaal zelf vertellen. God, wat <laughs> mooi. <laughs> <laughs> er wordt mijn een hoop werk uit handen genomen, vind ik. Echt heerlijk gewoon. <laughs> ja, uh, Jimmy Droelofsen. Uh, misschien dat enkele luisteraars mijn naam herkennen uit de, de krant... Van van, of van Facebook... Ik heb samen met Maya en Pim uh, de cursus gedaan, Politiek Zandvoort. Uh, enorme leuke cursus, goed ja. gegeven ook. Uh, heel veel geleerd. En na afloop, uh, na de derde dag, hadden wij even een gesprek met elkaar. Daar heb ik een column over geschreven op Facebook. Daar is zo vreselijk veel reacties op gekomen. En nou ja, dat was uh, vervolgens een krantenartikel. En nu zit ik hier bij Maya. Enorm leuk. En ja, we gaan uh, de dag een beetje vullen met uh, verschillende gesprekjes, ja. onderwerpen. ja. Dus uh, hoe oud ben je, Jimmy? Ik ben uh, 51, geboren in uh, Amsterdam, in het uh, o oh, zo mooie Jordaan. De echte. Ah, mooi, <laughs> niet meer te betalen. <laughs> uh, nee, hadden mijn ouders die woning maar gehouden, dan... Uh... <laughs> Waren ze rijk geweest. Ja. Waren ze echt rijk geweest. Nee, uh, in de tachtig jaren zijn ze naar, naar Lelystad verhuisd. Totaal wat anders. Oh. Uh, in de tijd, uh, de 80e jaren, uh, had je in Amsterdam gewoon loketten van... Jongens, kom alsjeblieft naar Ladystad toe als je geen ja. werk hebt, als je geld nodig hebt... Uh, dus we zijn daar terecht gekomen in Lelystad. Nou, daar was helaas ook weinig werk. Uh, Lelystad werd een artikel 12 gemeente. Dat houdt in dat de uh, overheid... je financiën gaat controleren. Uh, heel veel armoede daar. Uh, op dit moment zelfs nog steeds. 68% van de mensen... Okay. op of onder de armoedegrens. En dat is echt heel erg veel. In Lelystad? Ja. In Lelystad, ja. In 68%. 60 ja, maar dat valt me ook op. Want heel veel kennissen van mij uit Amsterdam... We zijn toen de tijd naar Lelystad toegegaan. gegaan, We zijn wel weer uit Lelystad verhuisd. Dus ja. In het begin was het best wel volgens mij een behoorlijk bloeiende gemeente. Klopt, ik zou je nog wat trekkers vertellen van. Uh, dat was voordat wij er kwamen in de 70 er jaren, uh, was er gewoon een ballotagecommissie. Ja. En als je naar Lelystad wilde, dan kwam de ballotagecommissie, kwam bij je thuis. Die ging kijken in je keukenkastjes, of jij wel ja. goed genoeg was om naar want Lelystad te gaan. Mogen, van, ja. En als je nu kijkt in Lelystad, dan kan je dat gewoon niet voorstellen. Nee, nee, ik nee want ik kan me dat ook echt. Ik kan me echt nog herinneren, en er waren best mooie huizen daar in Lelystad, ja, een vriend van me is er naartoe verhuisd toen de tijd. Er waren echt luxe woningen. En, en ja, die hadden best wel uiteraard en Lelystad zelf ook. Ja, het is, ja uh, je hebt toch de mooie wijken, maar je hebt ook echt de armoedewijken. Dat is echt wel heel veel verval. Uh, je ziet dat mensen koopwoningen hebben, maar geen geld om het op te knappen. Het is een, uh, ja. Hoe is dat gekomen? Je enig idee? Uh, toch geld, geldgebrek bij de mensen. Uh, te snel gegroeid, uh, weinig werk, veel werkeloosheid. Uh, mensen gaan aan de drugs, uh, die krijgen kinderen. De kinderen zien dat hun ouders ook arm zijn. Die zien geen perspectief, die gaan in hetzelfde verval komen. Ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Ja, en probeer zo'n stap maar weer vlot te trekken. Ja. En hey, wat is bij jou armoedegrens? Uh, op een volgende bijstandsniveau. Oké, okay, ja. Ja dat okay. is ook ook een hele discussie. Die uh, discussie hebben we hier ook in Zandvoort. En hoeveel arme mensen wonen nu in Zandvoort? Ja. Ja, je een... hebt mensen tegenwoordig met de, dubbele banen... die onder de armoedegrens leven. Die naar de voedselbank moeten. Dus ja, ik ja. weet niet waar precies tegenwoordig die armoedegrens nee, nee, nee. ligt. Nee, ik heb inderdaad in Lelystad ook kennissen die uh, bij de voedselbank komen. En die voedselbank die is echt enorm groot. Dat, uh, we hebben hier één kring lopen. Nou, volgens mij zijn daar acht of negen kringloopwinkels, dat is totaal niet te vergelijken ja, ja. met elkaar. Ja. Dat, ja. Uh, nee, Het leuke was, van, uh, ik ben daar ook bezig geweest om even terug te komen van waarom heb ik die cursus politiek ja. gevolgd. Ik had uh, daar ook politieke ambities, ik heb daar de cursus politiek ook gevolgd. Uh, alleen uh, mijn vriendin uh, en ik hadden besloten van we gaan weg uit Lelystad, we gaan naar Zandvoort toe. Want we wilden daar wat kopen, maar de prijzen schoten omhoog. en toen hebben we gekeken hier in Zandvoort, we betaalden hier minder... dan dat we in Ledenstad zouden gaan betalen. Echt waar? Hoe lang is dat geleden? Dat is uh, twee jaar geleden. Jeetje. Nou, dat snap ik ook niet van. wel tegenwoordig, mijn ja. zoon die, die is op zoek naar, de, naar een woning. En op een gegeven moment kon hij alleen maar in Almere nog wo woningen kopen. Ja. Dat... Nee, de Heel prijzen raar. schieten omhoog. Dat ja. is echt niet normaal. Ongelooflijk. En is Almere ook zo'n uh, uh, armlastige gemeente eigenlijk? Daar zit meer geld, dat groeit ook enorm. Dat, ja, ja, dat is zeker. Ja. we reden Van de week reden we nog langs en we zaten echt te kijken wat gebeurt hier. Ja, ja. En, en dan waardeer je Zandvoort zo enorm. Ha, ja. de, de, de ruimte die je hier hebt, de, de, de, de, ja, dat, is, dat is geweldig. Ja. In Almere heb je meer ruimte natuurlijk, hè? Uh, dat valt vies tegen, ah, hoor. Ja, Het is ja, eigenlijk allemaal flatgebouwen op elkaar. En, ja. Uh, ja, weet je, Lelystad is uh, de grootste gemeente van Nederland qua oppervlakte. Ja. He, het hele IJsselmeer hoor, zit erbij. Uh, oh, oké. Okay. Dus, Markermeer. Markermeer. Markermeer. <laughs> ja, ja. <coughs> Markermeer. Uh, enorm veel groen. He, de mensen die naar Lelystad gaan, gaan ook voor het groen. Maar de armoede die je om je heen ziet, dat, dat, oh, ja, dat, is, dat is gewoon gebleven. echt niet leuk. Ja. Ja. Ja. Dus ja, we zijn twee jaar geleden naar Zandvoort verhuisd. En ja, we hebben het hier gewoon enorm naar ons in. Het, ja. uh, het is inmiddels ons ook gewoon echt van wonen in Zandvoort is elke dag vakantie. En waarom de keus tussen Lelystad naar Zandvoort? Uh, jij ja. komt uit Amsterdam. Waar kom jij vandaan, José? Ik ben in Zandvoort opgegroeid. gegroeid. Oh, oh, oké. Okay. <laughs> dus daar zit de ja. link. Daar zit de link. Ja. Ja. ja. Nee, wij kennen elkaar zes jaar. En uh, ja, we hebben elkaar ontmoet. We hebben een favoriet nummertje. En als het mag, zou ik graag het nummertje aan willen vragen. Ja. Prima. Als dat Marco Boussato is, dan uh, komt dat goed uit, ja. <laughs> Als ja. je die toevallig hebt liggen, <laughs> ja. dat zou ik zeggen. <laughs> ja, die wil toevallig klaarstaan. Dus, ik uh, ga hem klaarstaan, gaan. je kan hem aanzetten. Ja, zet het. Gezocht waar ik kon zoeken, hield de wereld op zijn kop, wist zeker dat het niet bestond. De waren liefde liep niet rond voor mij, zo had ik net besloten, op de dag dat hij me vond. En ik hoorde... Van komt Maar voor ik goed en wel was uitgesproken Lag voor een leven aan conclusie Duizend scherven op de grond En ik wil nooit meer anders Ik kan geen dag meer zonder jou Ik wil dat niets verandert Jij bent waar ik van hou Ik geef je heel mijn hart Dus laat me niet alleen Het leven is zo mooi met jou Wat ik ooit haalt Je bent het beste wat ik ooit had. Nee, ik wil nooit meer anders Oh, oh, oh. ik wil dat niets verandert oh, oh, oh, je bent het beste wat ik ooit had. De liefde greed me bij de haren Hoe was ik hier nu weer beland? Ze trok me zo het diepe in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 Oud en grijs zijn op een bankje in het park, zal ik nog steeds zo naar je kijken, lieve schat. je bent het beste wat ik ooit had. Het is natuurlijk ook wat over de romans hoor, het is natuurlijk wel een mooi nummer, maar uh, ja, waarom dit nummer? Ja, het is, een, uh, het is ons favoriete nummertje eigenlijk, hè? Ja, dat ja, weet ik nou, maar uh, waarom? Hè? Waarom? Uh, het slaat ook wel een beetje op Het uh, beste wat ik ooit had. had. Ja, precies. Uh, Hij moet niet gaan lachen, mooi. Ja, inderdaad. Ja. ja, het is een super klik. Uh, de magie ja? was er, het was Pats uh, Boem. Nou, okay, ja, mooi is Leuk. We ja, we ja, hebben jullie elkaar ontmoet. Niet helemaal par boem, dat staat in het nummertje ook. Van, ja. uh, we hadden besloten van nou, we gaan niet verder. En de dag erop zagen we elkaar en we hebben. Oh. <laughs> ja, echt waar? was gelijk. Ja. Uh, ja. We hebben elkaar ontmoet op de uh, bingo. Op de bingo. bingo. Ja. dat willen we meer van weten. Dat Gebeurt dat nog? En, en waar? Want jij woont in Lelystad, jij woont in Zandvoort. Ik woon ook in Lelystad. Oh, je was naar Lelystad verhuisd. Ja, ja. Ah, oké. Okay. Uh, ik heb in totaal twintig jaar in Lelystad gewoond. Dus toch best wel een hele tijd. Ja. Um, en uh, wij waren uitgenodigd voor een Hollandse avond. En bij die Hollandse avond was er ook een bingo. <laughs> en um, uh, dan uh, zijn er heel veel rokers in de buurt. En uh, die gaan dan al staan één keer in de zoveel tijd op en lopen weg. En wij waren de enige twee niet-rokers. Ah. Wij bleven zitten. Dus wij raakten uh, heel goed aan de praat, zeg maar. Dat was leuk. Nou, ja. Leuk. Ja. Hartstikke Romantisch, goed. Hè? Op de bingo. bingo. Hebben jullie hobby's? Ja, ik schrijf als hobby columns. Wat voor columns? Uh, over eigenlijk van alles wat ik tegenkom. Ik, ben, ik zoek heel veel uit, dingetjes. En ik had zoiets van, ja weet je, ik zoek van alles uit, maar ik doe er helemaal niks mee. En ik had zoiets van, als ik daar nou gewoon een column van schrijf, dan is dat leuk voor de lezers. Uh, ik probeer zoveel mogelijk in Jip en Janneke taal te schrijven. Dat het gewoon eenvoudig is, uh, duidelijk voor de lezer. En ik probeer ook altijd een beetje een andere uh, invalshoek te geven. En dat wordt enorm goed gewaardeerd. En dat kan echt over van alles en nog wat zijn. Het kan over politiek gaan. Het kan over... Eh, ja, bedenk het maar. Ja. Geef me een paar woorden en ik maak er een verhaal van. Geweldig. Zou je column voor dit programma willen schrijven? Wil ik zeker doen. Nou, <laughs> Ga ik zeker doen. Houden we, <laughs> we zeker in ons achterhoofd. Nog meer hobby's? Uh, Golfen, pokeren. Pokeren, we zijn inderdaad uh, allebei... Uh, Vrij vervent pokeraars. Op dit moment natuurlijk door de regels even wat minder. Maar uh, in principe gingen we altijd één keer per jaar naar uh, Kroatië toe. Daar zit een uh, groot casino. Dat is uh, Tsjechië, Rosvadov. Tsjechië. <laughs> in uh, in Rosvadov. Uh, daar zit een groot casino. Uh, dan begin je s ochtends om tien uur te pokeren tot s'nachts drie uur in een toernooi. En dat, uh, als je geluk hebt, hou je dat vijf dagen vol. En dan zit je in, uh, in het eindtoernooi. Jeetje. Spannend. Ja. Dat ja. vind ik echt wel uh, een dingetje. Ja, wat leuk. Maar kinderen waren ook gek op, uh, op pokeren. Ja, het is een, uh, sommige mensen noemen het een geluksspelletje, van je moet net de goede kaarten krijgen. Maar dat is het mooie van pokeren. Uh, door te kijken naar de lichaamstaal van je tegenstander, door hem uit te horen, uh, kan je gaan zien wat voor handen die heeft. En dan kan je daarop gaan anticiperen. Dus het is een heel psychologisch spelletje. Ja. Ook wel heel vermoeiend. En uh, heb je dan ook een zonnebril? Dat vind ik altijd. doen ze in die film ja ja. Nee, ja ja capuchon niet. Een nee Wat je heel veel ziet inderdaad. Is dat de capuchon die, die overheen gaat. Of dat mensen sjalen uh, om de nek heen doen. Zodat je niet de ademsappel uh, ziet ja. tikken. Dat, dat zijn echt alle trucs. Die, uh, die uh, ja, uit de kast worden gehaald. Okay. Oh ja, dat is de appel ook. Daar kan je ook een opa zien. Maar ah, ja. ja, dat zijn van ja, ja. hier, die spiertjes hier. Ja. Lopen. Je, hart, je oh. hart gaat hard kloppen op het moment van... Oeh, goede kaart. <laughs> of van, oh my god. <laughs> uh, dat verschil zie je niet. <laughs> nou, maar dat niet. verschil zie je hoor. Ja, dat <laughs> ja, he, je, dat het wel, je echt ja. wel. Ja. Okay. Weet je, en uh, als je bijvoorbeeld aan iemand vraagt... Van, Joh, uh, heb jij een koning-koning? Uh, je gaat eerst aan iemand vragen... Van, Wat is jouw favoriete auto? Ja. Ja, dan gaat hij naar een, uh, uh, zijn, zijn denken toe. Zijn fantasieverhaal gaat he? hij ja. toe. En als iemand gaat fantaseren, dan kijkt hij links omhoog. Over het algemeen. Over het algemeen. Maar dat moet je dus even gaan testen. Het kan ook zijn dat hij de andere kant op kijkt. Ja. Maar je moet dus even goed gaan testen van... Hé, hey, ik ga wat dingen aan je vragen waar wij gaat fantaseren. Welke kant ga je opkijken? Ja. En als we dan in het spel zitten, dan ga ik aan je vragen van... Hé, hey, heb jij toevallig koning-koning? Oh, ik heb koning-koning. En dan gaat hij naar links boven kijken van... Nee, ik heb, uh, ik heb twee azen. Ja, ja, maar dan mag ja, ja, ja. je toch okay. niet vragen? Ja, je mag alles vragen. Maar je hoeft ook geen antwoord te geven natuurlijk. Je mag alles... Wat een spel. <laughs> ja, het is echt geweldig. Echt ja, geweldig. Nou. Ja, ik zit net te denken van... Zal uh, ik zat net van, zat eens een fantasieverhaal te maken? Ik maar... kijk nu de... al naar links erboven. Ja, boven. Ja, oh, ja. ja. <laughs> Ik heb een verhaaltje nog ineens. <laughs> nee, daarom. Maar daar zit je al over na te denken. Ja, ja, ja. ja. Maar ik kon er niet opkomen. Ik kan niet zo snel een verhaaltje verzinnen. Ik kan niet snel denken, nee. Nee, nee, nee. nee. Dan moet je toch een bepaalde intelligentie hebben. Ja, brengen. dank je. <laughs> <laughs> nee, maar dat, soort, dat soort van dingen zijn wel weer heel leuk, want je kan het niet alleen met poker gebruiken. Je kan het dus ook gebruiken als je met mensen aan het praten bent. Dat je ziet van, hé... Hey, ah, ja. ja, politie politiek, schijnt het ook ja. te doen met verhoren en dergelijke. Ja, klopt. Ja, spreek je je de waarheid. De... Of, uh, en in de politiek kun je dat inderdaad heel goed gebruiken. Ja. Dus uh, de raadsleden weten niet waar ze aan toe zijn. Van, uh, ze worden aan, ja. aan de, de leugendetector gelegd. Ja. <laughs> Hoe geweldig. Dan weet ik wel een leuke naam voor een nieuwe partij. Linksboven of zo. Nee. <laughs> Links omhoog. Links omhoog. Nee, en over die column gesproken. Hè? Ik had inderdaad die column geschreven van uh, na de cursus. Uh, we hebben met, uh, dat was eigenlijk een stoetje van de taart. Uh, na drie uh, avonden cursus zouden we met de raadsleden gaan zitten... Ja. Twee cursisten met een raadslid. Uh, vijf minuten en dan weer doorschuiven naar de volgende. En ik had zulke rare gesprekken. Dat ik echt zoiets had van... Wat, wat is dit jongens? Jullie zitten elkaar helemaal af te katten. En, en... Maar ze zaten niet bij elkaar. Ze hoorden het niet van elkaar. En ik liep echt zo weg van... Dit had mijn toetje van, uh, van de avond moeten zijn. Ik heb er zo lang naar uit zitten kijken. En, en ik kwam buiten. En er stonden nog een paar cursisten. En we stonden even te praten. En ik vroeg... Hoe hebben jullie dat ervaren? Ik had zulke raar gesprekken en die zaten me aan te kijken. Ja, dat vonden wij ook al. En toen kwam het, ja, we bleven nog langer praten en nou, nou, de een die kon s'avonds niet niet slapen, die had echt zoiets van, wat is er gebeurd? Jongens, hoe kan dit? En ik had zoiets van, ja, ik ga hier een column van schrijven. Ja. En kijken of we die raadsleden misschien een beetje wakker kunnen krijgen van jongens. Hé, hey, kijk nou eens even in die spiegel. Wat, wat zijn jullie nu aan het doen? Hey, jullie zijn niet samen aan het regeren, jullie zijn tegen elkaar aan het regeren. Uh, ja, maar dat is toch die... niet waar op dit moment is de coalitie, coalitie uh, werkt heel nauw samen zonder eigenlijk een brede basis op dit moment is het, gaat het erg goed in de coalitie in de coalitie gaat het heel goed Ja, ja. het is alleen jammer dat de oppositie uh, de, ja, de oppositie uh, dat die twee niet samenwerken maar daar kom ik zo meteen wel op terug want ja, we zouden, we zouden ja. hè, dat, dat zal ik zo meteen wel vertellen ja. maar in plaats van vier uur vergaderen kunnen we dat gewoon terugbrengen naar vijf minuten ja, ja, dat ben ik niet helemaal met je eens, maar... Nou ja, het zou wel lekker zijn. <laughs> waarom? Nou, dat doe je we wel erg lang. Vergaderen kan je natuurlijk om uh, informatie uit te wisselen... beslissingen te nemen, uh, richting uit te zetten of zo. Dus ik weet niet waarom ze vergaderen wat een doel van de vergaderingen zijn. Om Kijk het besluit te nemen, denk ik, of zo, ja. Het doel van de vergaderen is om een besluit te nemen en... Uh, Elkaars als... mening ook te horen, natuurlijk, ja. Juist, ja. en ja. als je merkt van, hé, hey, uh, jij denkt er anders over hoe kunnen wij toch tot één besluit komen? Ja, daarom. Ja. Kan ik jou met een aantal punten, met wat extra informatie... je toch overhalen van, hé, hey, oh ja, als ik het ja, zo bekijk... Ja. Nou, je hebt ja. eigenlijk wel gelijk. Dat is wel een goed idee, laten we het toch wel gaan doen. Ja, maar als je naar de landelijke politiek al kijkt... en je ziet hoe, hoe dat gesteggel tussen die, die D66 en VVD met CDA... hoe dat aan toegaat, denk ik van, ja, weet, je krijgt ook geen goed voorbeeld ook. Want het is een, een, een gerotzooi daar natuurlijk. Klopt. Heet je, die wil, die, die heeft, nu wordt dan gezegd van ja, Kaag heeft het uh, onderspit gedroven, want uh, de CDA en VVD hebben gewonnen. En dan denk ik ja, in plaats van dat daar een eenheid gesmeed wordt, wordt daar gewoon een rivaliteit. Nu al, voordat ze nog gaan onderhandelen gedaan. Ja, klopt. Ja. Dat ook, is raar natuurlijk. Ik ben ook van mening dat de politiek zoals wij die nu hebben ook gewoon achterhaald is. En dat er ja. echt wel een keer naar mag worden gekeken. He, als je kijkt van een, een raadsperiode, die duurt vier jaar. Het eerste jaar ben je alleen maar bezig om je in te gaan lezen. De wethouders moeten zich inlezen in alle dossiers. Dan heb je twee jaar de tijd om te regeren. En in het vierde jaar ga je alweer bezig met de verkiezingen. Dus van die vier jaar ben je effectief maar twee jaar aan het regeren. Ja. Kijk je bijvoorbeeld naar China, waarbij je ziet van die economie die spuit omhoog. Dat dat groeit zo enorm hard. Maar die hebben ook een regeerperiode van acht jaar. Ja. Ja, en, en dat zou veel meer passen in deze tijd. Wij zijn echt achterhaald wat dat betreft. Ja, ja dat, daar heb je wel een punt. Ja. Nou, Goed, wat China ik heb, gaat momenteel ook op zijn kont. Hè, met die, uh... Wat ik heb meegegeven van die cursus, is eigenlijk het belangrijkste. En een hoop andere dingen natuurlijk. Maar dat uh, politiek vooral emotie is. En dat verklaart voor mij een hele hoop. Ook dat gestergeld tegen elkaar. Elkaar geen licht in hun ogen gunnen en zo. Ja. Volgens mij is het één grote brok emotie. Ja, en hoe kom je daarvan af? Ja, dat is ook een stukje, een stukje opleiding, denk ik, toch wel van de raadsleden. Ja, wat we gezien hebben, wat, uh, we hebben negen partijen, acht, negen partijen. Als je de rommel niet mee rekent, heb je er acht. Er zijn slechts vijf partijen gewoon gekomen die een raadslid hebben gestuurd. En dan denk ik, jongens, die andere drie partijen, waar, hè? hoe dan? We zijn potentieel nieuwe raadsleden voor jullie. Hè? En je komt niet eens kijken wat we aan het doen zijn. Dan, dan, dat vind ik gewoon heel jammer. Ja, Ja. En, dat, uh, uh, ja ik heb ik. weet niet waarom ze niet gekomen zijn of zo. Dus ja, dat moet je ze hebben een uitnodiging teuren. gekregen. Ja, maar ze hadden ja, gewoon ja. zoiets. Ik de tijd aan. Nee. Kijk, ik heb dat ook benoemd. En uh, de enige die ons echt serieus benaderd heeft, dat is OPZ. En die hebben ook gezegd: van joh, uh, ja, we vinden het jammer dat het zo is overgekomen. We willen graag nog een gesprek hebben. En ja, oké, je. Dat, dat ja. vond, daar ben ik heel erg positief over. Ja. En de anderen hadden echt zoiets van: ja, nou ja, weet je, als jij er zo over denkt. Terwijl uh, er zijn meer dan 100 reacties op die column gekomen. Meer dan 150 uh, likes. En wat, wat, wat is de overgrote deel van de, van de mensen? Hoe reageren de overgrote deel? Uh, direct van, joh, je woont hier pas twee jaar... en je hebt er gelijk door hoe het hier in de politiek zit. En dit is al jaren zo. En, en dat was eigenlijk waar ik nog meer van schrok. Ja. Hetgeen dat, dat, wat je hoopte, dat komt niet uit. En je krijgt van de bewoners van Zandvoort... Ja, zo werkt onze politiek hier. En daar zijn we niet blij mee. Ja. En dan ga je denken van ja, weet je... dan heb het eigenlijk voor mij geen zin... om bij een partij aan te sluiten. Want dan word ik één van hun. En dat hebben we met een aantal cursisten ook gezegd. Van, ja, weet je, het hebt geen zin om je aan te sluiten bij een partij. Want dan worden wij ook één van hun. Maar hoe gaan we het dan doen? Ja. Muziek. Dus. wat muziek. Ja. <laughs> muziek. Je uh... volgende uh, verzoeknummertje... Heb je toevallig dit is wat het feels like van Armin? Ja, verdomd. <laughs> nee zeg. heer. Oh, nou, Dat is <laughs> Daar komt hij. Ja. Nee, er gaat toch iets fout met de techniek. Nee, YouTube. Weet je, dat is zo voelen, ja, waarom dit nummer? Ja, weet je, zo voel ik me op dit moment over de politiek. Van jongens, er moet iets gaan gebeuren. En wat mijn rol daarin gaat worden, nog niet helemaal zijn duidelijk. Um, maar politiek, dat is net voetbal. En ik weet niet of jij een favoriete voetbalclub hebt, uh, Maya. Ja, ik ben ook al uit Amsterdam. Wat wil je nou? Nee, Zandvoort-Meeuwen. Ja, ja, ja, nee, we staan je hier nog. <laughs> Roda JC. Roda JC, ja. Heel oh, <laughs> Nee, weet je, nee. <laughs> voetbal is, lijkt een heel makkelijk spelletje. Net als politiek heel erg makkelijk lijkt. Maar voetbal is het absoluut niet. Uh, Wim, even een hele simpele vraag. Pim. Pim sorry, Pim. Welke ploeg wint die de meeste doelpunten maakt? Zorg dat je één doelpunt meer maakt dan je tegenstander. Ja, dan heb, je ja heb je gelijk. Ja. Maar ja, je zegt het ja. inderdaad al heel goed. Ja. Weet je, scoren is niet het enige wat je moet doen. Want als zij de vijf scoren en jij scoort de vier, heb je wel verloren. Ja. Um, ik zei net al, voetbal is niet makkelijk. Dat zie je in Nederland. Um, uh, uh, uh, Nederlands elftal, we kunnen niet eens een fatsoenlijke trainer vinden. En we moeten het doen met Louis van Gaal. Ja. Dat is toch de triest voor woorden? ja. Maar wat ik niet begrijp ook bij het Nederlands elftal, ...van waarom alleen maar Nederlanders? Waarom haal je niet een goede coach uit het buitenland? Ik denk dat dat de volgende gaat worden, want ik zou niet weten wie nee. uh, de coach van het Nederlands elftal moet gaan worden. Nee. Ja, en Ik weet niet hoe lang louis Verhaal het nog wil gaan doen, maar dat, dat, dat is toch wel een dingetje. Ja, hij is ook aardig uh, op leeftijd, hè, zullen we maar zeggen. Ja, toch? kijk, en je ziet het op de Nederlandse velden, zie je het ook, aan trainers. Uh, nou ja, je zei al, je bent voor Ajax. Uh, Ten Hag is een hele goede trainer, alleen ik vind hem niet geschikt voor Ajax. Zet hem lekker neer bij Utrecht, zet hem neer bij een en maakt me niet uit. Hij doet het momenteel aardig. Ja, de laatste ah, dat vier. De jaar Ajax gaat op dit ja. moment best lekker. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar kijk even wat er in het veld staat. Als je met deze spelers zou verliezen, dan moet je je echt doodschamen. Er staat zo vreselijk veel kwaliteit in. En uh, ja, ik zei al van, ik kijk anders naar voetbal. José kijkt inmiddels ook anders naar voetbal. <laughs> inmiddels. <laughs> Krijg je vanzelf mee, hè? Ja. Weet je, de meeste supporters die kijken naar het, uh, de speler met de bal. En waar die bal weer heen gaat. En die kijken vervolgens niet van, hé, hey, wat doen die andere tien spelers nou? En, nou ja, je kijkt heel veel Ajax, begrijp ik. Um, Neem een Haller. Tot drie weken terug werd hij verhuist. Hij moest maar weg. Een slechte spits. En ik loop al jaren, het is een topspits. Alleen de jongens om hem heen doen het verkeerd. Waardoor hij geen speelruimte krijgt en niet zijn functie als spits kan doen. Nu krijgt hij opeens wel speelruimte. En wat zie je gebeuren de afgelopen drie wedstrijden? Hij tikt de ene naar de andere erin. Hij is niet veranderd, hij is niet beter geworden. De mensen om hem heen, die geven hem de ruimte. En als je zo naar een voetbalwedstrijd gaat kijken van... jongens, hey, wat zijn die spelers nou alle elf aan het doen? Dan kijk je heel anders naar een voetbalwedstrijd. En dan ga je spelers ook heel anders beoordelen... En daar komt dan mijn probleem. Er zijn maar weinig mensen die zelf voetbal kijken. Ja. En dan dan zit je met iemand te praten. Ja, weet je, al, een mooie spits. Jo, dat, dat is toch helemaal niks. Dat is een waardeloze man. En zo kan je politiek ook gaan bekijken. Je moet niet naar een raadslid kijken. Je moet naar de partij kijken. En uh, kijken hoe kan je die raadsleden nou gaan sturen... dat ze gezamenlijk wat gaan bereiken. In die politiek voor ons antwoord. Want dat is wat we willen bereiken. Maar ja, goed, dan kom je altijd... Uh, kijk, zoals bij een team... Een team is gemaakt om te gaan samenspelen. Maar als je verschillende politieke partijen bij elkaar zet... heb je toch te maken met eigen belangen... van diverse politieke partijen. Ja, net als dat je voetbalveld verschillende doels gaat neerzetten of zo. Nou dat ja, of dat je, je de of tegenpartij ja. mee ja. laat spelen met, uh, met jouw partij bijvoorbeeld. Nee, maar dat hoeft absoluut niet. Kijk... Uh... Natuurlijk heb je verschillende belangen in een politieke partij. Hè, in de verschillende politieke partijen. De een die wil meer woningen, de ander wil meer groen. Maar je moet er wel samen uitkomen. En als je kijkt naar de politiek hier in Zandvoort... we hebben gewoon 60 miljoen per jaar om te verspijkeren. 60 miljoen per jaar hebben we om te verspijkeren. Ja. Als, als klein dorp met 17.000 inwoners. En als je dan het gestegel ziet in de partijen... dan denk ik echt zo van... Jongens. Hoe dan? Hoe dan? Ja. We hebben een budget, daar word je gewoon helemaal één van. En we zitten alleen maar ruzie te maken en elkaar af te katten. Ja, dat, dat, dat begrijp ik niet. Weet je? En dan heb ik zoiets van, jongens, uh, dit, hier, dit, dit, moet, dit moet beter gebeuren. Dit, hier moet wat gaan veranderen. Maar dan wijs je vooral naar de oppositie. want We hebben net geconstateerd, coalitie die werkt goed samen. Maar je zegt, de oppositie die is uh, niet goed bezig. Um, wat je merkt uh, is dat de oppositie en de coalitie niet samen willen werken. Als je, nee, terecht, ja. Zijn nou, ja het zijn verschillende belangen. Ja. Nee, het, het nee? zijn niet verschillende belangen. Kijk, je hebt de, de, de coalitie, uh, die uh, maakt het beleid. Maar het is wel fijn als de oppositie er ook in meegaat. Maar als je als oppositie of als coalitie al zegt: joh, als de oppositie iets inbrengt, stemmen wij tegen. Het maakt niet uit wat het is. Brengen nee dat, dat ben ik met jij is ja. dat is niet correct dat is niet correct nee. nee. weet je en ja. um, daar kom ik straks wel op terug dat hebben we dus afgelopen dinsdagavond gezien maar daar kom ik straks wel op terug Hè? en um, net als met voetballen als je een voetballer hebt betekent het niet automatisch dat hij een topcoach kan worden Hè? een vrachtwagenchauffeur kan niet zomaar een internationaal uh, transportbedrijf nee. gaan runnen Logistiek dat manager. zijn twee ja. totaal verschillende dingen en dat merk je ook met de raadsleden. Er zitten gewoon raadsleden bij. Ja, die moeten hun opleiding nog even krijgen. Die moeten even wat meer professionaliteit hebben. En dat zou mooi zijn als dat kan gaan gebeuren. En, Hoe um, wil je dat bewerkstelligen? Of door trainingen, of door cursussen. Um, wij hebben nu een aantal gesprekken gehad met een aantal cursisten... waarvan we zeggen van jongens, gaan wij een nieuwe partij oprichten? Dan zijn mij ook de vraag gesteld van jongen, wil jij ook raadslid worden... Ik heb voor mezelf zoiets van, laat ik dat alsjeblieft niet doen. Laat ik inderdaad uh, de poppetjes gaan coachen. Laat ik dan onze raadsleden gaan coachen van... hé, hey, als we dit nou zo doen... of hé, hey, je zei dat, maar dat was misschien niet zo heel erg handig... doe het de volgende keer zo. Of probeer om dat raadslid in gesprek te gaan... en kijk of je zijn visie om kan draaien. En zo hebben we een aantal cursisten die zeggen van... hé, hey, maar dat vind ik een hele leuke rol, die ga ik ook meenemen... En nu zijn we nog op zoek naar extra raadsleden, dat we zeggen van, joh, hey, als we genoeg zetels krijgen, kunnen we de poppetjes neerzetten en dan kunnen we ze ook gaan trainen. Ja, ah, ja. ja dat is een heel nobel streven. Dat, uh, ja, ik ben heel benieuwd of dat werkt. Wat denk jij, Pim? Hoe zie jij dat? ja. Het klinkt theoretisch heel mooi... maar hoe ga je dat in de praktijk doen? Ja, ja dat, dat, daar zet ik ook een beetje mee. Van hoe wil je dat in de praktijk uh, ja. brengen? Maar ja, nou ja, hoeveel ja. zetels denk je te halen überhaupt? Kijk, maar in eerste instantie... Tijdens de cursus, ja, wat in eerste instantie in de cursus bedacht... Uh, we gaan een commissie doen. En die commissie die gaat dan kijken naar de raadsleden... en die gaat ze gewoon af en toe eens eventjes, jongens, wat zijn jullie uh, aan het doen met z'n zeventienen? 60 miljoen te verspijkeren? Jullie slaan elkaar bijna de tent uit. Doe eens even normaal. Jullie gaan gewoon even normaal vergaderen. Nou, die optie is er niet. Dus dan hadden we voor van, ja, maar we willen niet één van hun worden. Dan moeten we toch met de partij gaan beginnen. Uh, maar we willen niet een nog meer versplintering aan partijen hebben. Nee. Dus het heeft voor ons geen zin als we met één of twee zetels gaan beginnen. Dus we willen echt wel een drie zetels hebben. Lief nog meer, maar hè, ons uitgangspunt is drie zetels. Maar dan blijf je met die oude garde te maken houden. Je blijft te maken houden met uh, partijen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Dan kan jij er wel als, als neutrale persoon tussen zitten. Uh, als een neutrale partij er tussen zit. Maar dan nog... Kijk, als, als twee mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen... dan kan je er wel tussen zitten. Maar ik denk, weet niet of je dan heel veel bereikt. Dat is een stukje wat we bij de kiezen moeten neer gaan leggen. Van jongens, eh, kijk eens naar wat er gebeurt de afgelopen vier jaar. Er komt een frisse nieuwe partij. Eh, we hebben gehoord dat er nog een frisse nieuwe partij bij komt. Ja. Wat kunnen we daarmee gaan bereiken? Ah. Eh, we hebben nog geen gesprekken gehad met die partij. Maar we willen ook met de zittende partijen gaan zitten. Van jongens, eh, wat is jullie raadsprogramma? Waar hebben wij overeenkomsten? En hoe kunnen we dan... ...zo die politiek kunnen benaderen of aanvallen. Ja. Maar ons grootste belang is niet nog meer gaan splinteren. Dus als wij inderdaad maar één of twee zetels krijgen... ...dan hebben wij een aantal opties wat we gaan doen... ...om te zorgen dat er geen versplintering nog groter wordt. Maar je kan natuurlijk ook met z'n allen bij een bestaande partij aansluiten. Kies een kleintje, GroenLinks, nou, dan neem je daar het roer over. Ja, maar dan worden we één van hun... En Waarom? dat willen we niet. Nee, hoeft toch niet, hoe je profileert? Wat je uitstraling is of zo. Ja, dat ja, nee. weet ik niet. Je nee. komt dan wel heel snel in dat oude stramiem terecht. Waarom? Omdat dit al een, een, een, een manier is die al tien jaar bestaat. Ja, ja. ja. ja kijk, en um, wat voor ons van belang is, we willen een lokale partij zijn... We willen niet, uh, zoals een VVD, een, een achterban hebben waarbij we verplichtingen hebben vanuit de landelijke politiek in ja, okay. ons lokaal. We willen echt een lokale partij die er voor de ja. Zandvoorters is, die er voor de inwoners is. Maar ik denk dat het in de Zandvoort niet zo is. GroenLinks heeft geen uh, link met de GroenLinks uh, Nederland. Het is dus niet voor niks dat ze ook toch voor de F1 hebben gestemd. He, in principe was uh, dus ik... GroenLinks daartegen, maar GroenLinks-Zandvoort heeft het wel. Okay. Nou ja, van wat ik begrijp hebben ze wel een link met, met GroenLinks, landelijk. Ja. Um, worden ze meer geadviseerd en mogen ze okay. wel zelf goed, keuzes ja. maken. Maar er is ook echt wel dat, want ik heb, ik heb de podcast ook gehoord uh, van de lijsttrekker van GroenLinks. Die maakt hij ook. En daarin heeft hij ook aangegeven van ja, wij hebben daar tegen gestemd. Omdat wij gewoon niet serieus genomen zouden worden. Of uh, zeg maar voorgestemd. Ja, ja. Ja, omdat we ja. niet serieus worden, zouden, zouden worden genomen als we tegen dat zouden klopt, hebben ja. gestemd. En, toen zij voor hebben gestemd, vertelde hij ook echt dat hij verguist werd in de media en ook door GroenLinks, door de ja. moederpartij, dat er echt, echt heel, um, ja, ja, weet je, ja, hij, ja, hij, we, ze, was, uh, ze duwen hem echt in een keurslijf. Dus ik snap wel wat, wat Jimmy daarin zegt, dat hij gewoon bedoelt, van, ja, we willen niet ja, die, ja. die, die okay. invloed van bovenaf of dat nou uh, impliciet is of, uh, of, of heel direct, weet je. Dat, ja. dat, ja. Ah, okay. dus dat, dat snap ja, ik wel, ik kan hem ja. daar wel in ja. vinden. Ja. Ja. Dus, hey, mag ik nog een ja. nummertje aanvragen, want ik zie dat de ja. tijd die schiet voorbij. Nou, Twee Little over, Birds. Ja, wat het over Ajax. Het nummer wat altijd in de, in de rust wordt gespeeld. Ja. Uh, Twee Little Birds. Echt waar? In de ja. rust. Oh. Ja, ja, ja. Nou, hier komt niet voorbij? Heb oh, je mond leeg eten? <laughs> ja, er is net koek uitgedeeld, maar ja, Marja. <laughs> niet ja, proesten, nee, niet met volle mond. We gaan gewoon Jimmy vragen, hey. Ga maar gewoon door. We little birds, everything gonna be uh, alright. Nou, uiteindelijk komt het echt wel goed in Zandvoort, Professionele. maar we moeten nog wel even wat veranderen. En Ik ben niet zo van het roddelen, maar ik ga toch even een paar puntjes aanhalen afgelopen dinsdag. Heb ik echt met verbazing zitten kijken en luisteren naar hoe de raadsleden omgaan met elkaar? Um, de burgemeester had niet van een hele moeilijke taak. Um, ik zei al, oppositie, coalitie. Op het moment dat de oppositie voorstemde, ging de coalitie tegenstemmen. Dus het was 7 voor, 9 tegen. Of 9 voor, 7 tegen. En aangenomen of verworpen. Dat waren de enige vier opties die de burgemeester had. En weet je, geef mij dan maar gewoon uh, die moties en de hamerstukken. Dan schrijf ik de aantallen er wel bij. En uh, ik geef het aan de raadsleden. Jongens, volgens mij zijn dit de uitslagen. burgemeester geeft er een hamertik op. Met vijf minuten zijn we klaar. We gaan een pot bier halen. En uh, in plaats van vier uur vergaderen. Want de uitslag is toch hetzelfde. Ja. Ja, maar de uitslag is toch niet bekend? Je wordt dan op dat moment pas bekend. Toch? Ja, maar op het moment dat de coalitie... of altijd met z'n negenen voorstemmen of tegenstemmen dan is het altijd 9 tegen 7 of 7 tegen 9. Ja, maar dat wordt pas op dat moment bekend. Dus je kan het niet van tevoren zeggen, nou oké, okay, dat die motie wordt... Voort, nou, het is dat... gewoon voorspelbaar. Het is voorspelbaar. Je weet gewoon wat er gaat gebeuren. Het is niet zo dat GroenLinks opeens zegt, oh, maar wacht even. Ik vind eigenlijk wel dat de oppositie gelijk heeft. Ik ga met hun meestemmen. Nee, nee, dat kan ook niet Echt. tijdens de vergadering. Dat hadden ze van tevoren moeten doen, ja. Klopt. Dus je weet eigenlijk al wat er gaat gebeuren. En dat is zo verschrikkelijk ja. jammer, want... Ik vind politiek van oké, okay, euh, nou jullie zijn misschien binnen mijn idee, hè? jullie stemmen tegen mijn idee. Ik ga een verhaal maken van waarom ik dit wel een heel goed idee vind. En ik ga proberen jullie over te halen om toch voor te stemmen. Maar op het moment dat je op voorhand al zegt van joh, op het moment dat jullie wat inbrengen, stemmen wij gewoon tegen. Klaar, het maakt niet uit wat het is. En dat zag je bijvoorbeeld gebeuren. OPZ die brengt een, een voorstel in van een skatebaan. En dat wordt gewoon weggestemd. En dan denk ik van, ja, maar jongens, dit, dit kan je niet maken. En wat ik, een stukje wat ik heel erg eng vond. We zijn bezig met de Zuidboulevard. Mm -hmm. En een aantal keer... eens um, een stapje terug. We zijn bezig één met de Zuidboulevard, en met parkeermeters. 300 parkeermeters. Maar ja. waren twee aparte stukken. En een stukje van de parkeermeters, dat werd besproken. En er werd diverse keren gezegd. Dan kunnen wij gaan draaien aan de knoppen. We hebben digitale meters, kunnen wij gaan draaien aan de knoppen. En op het moment dat je dat een paar keer zegt, dan beginnen mijn nekharen over hen te gaan. En dan denk ik van, waarom zeg je dat zo vaak? Want we hebben een zomertarief, we hebben een wintertarief Klopt. Ja. en dan kunnen we draaien aan de knoppen. En ik denk, wat wil je nou eigenlijk joh? Dat werd een stukje later werd dat duidelijk um, toen we gingen praten over de tarieven van de Zuidboulevard. En Misschien wil jij een klein stukje laten ja, horen. Ja, ik laat hem horen. Arsit van de Veld van de GWZ, die krijgt daar het woord. En die vertelt een klein stukje over de Zuidboulevard... wat de plannen zijn. Oké. Okay, ik... nee, nee, ik ben in de eerste termijn iets vergeten. Namelijk een extra argument voor de wethouder... om mee te nemen het participatieproces in. Uh, wij gaan straks aan de knoppen draaien van het parkeerbeleid. En dan gaan wij uh, de boulevard Paulus Lood, gaan wij duurder maken dan het parkeerterrein erachter. Wellicht. Dat zou een van de dingen zijn om... Als je dat doet, dan heb je namelijk ook, als mensen dat weten, dat ze niet eerst langs de boulevard gaan rijden om te kijken, is er een plekje. Maar ze gaan namelijk meteen op het parkeerterrein staan. Dus dat is wel een argument naar de bewoners toe, dat ze veel minder zoekverkeer voor de deur zullen hebben. Wat ook weer de veiligheid voor de fietsers in beide kanten zal verhogen. Dus... Ja? ja, klopt. En... Um... Misschien dat de luisteraars het niet helemaal hebben opgelet van hey, wat, wat van zijn ze nou geleden precies. Zij het nog een, een keer hebben spelen Ik denk uh, dat met de provincie in gesprek zijn. Hoor. Wacht, ik moet hem even op Want ze gaan aan de knoppen draaien op de Zuidboulevard met de tarieven. Ja, en waar we dus al. uitvoerig met alle bewoners een keer daarover hebben gemaakt, in gesprek. Het was een keer de helft van de parkeerplekken um, uh, uh, weggehaald. Uh, punt gaan we gaan met dat de andere helft van de parkeerplekken ook iets doen. Nou ja, ben ik bereid om dit Zet hem nog een keer op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 Dus misschien iets om mee te nemen. Ik kijk verder rond. Ik... Ja, wat ze dus zegt is: van. We hebben eerst al de helft van de parkeerplekken weggehaald. De strandtenthouders hebben daarover lopen klagen. van jongens, hé, hey, dat zijn wel onze bezoekers. En vervolgens zeggen ze: van hé, hey, en die parkeerplekken die overblijven, die gaan we zo duur maken. dat mensen er niet eens meer willen parkeren. En dan zit ik dit te luisteren en dan denk ik: van hé. Jongens van de Raad, is er nou echt niemand die hoort wat hier wordt gezegd? Wat, wat voor spelletje we hier aan het spelen zijn? We gaan gewoon de boulevard alsnog autoloos maken. dan ja. He, Met het argument van, ja dat is veiliger voor de fietsers. Maar jongens, we hebben daar allemaal strandtenten zitten. Waar moeten die mensen een auto gaan parkeren? Het ja, is je gewoon je omzet ne. mislopen voor deze mensen. Het is gewoon een dolksteek bij hun in de rug steken. Ja, maar ik ben daar niet helemaal mee in. Nee, helemaal niet, nee. Oh. Ja, eerst? Ja, je kan niet alle auto's daar neerzetten. En ik wil ze ook niet in het centrum hebben. Dus inderdaad zet ze buiten het neer. En dan moeten mensen maar een stukje gaan lopen... of we moeten met kleine busjes gaan rondrijden. Zijn er. er zijn genoeg oplossingen. Maar niet al die auto's, hup, op het boulevard. Dat kan niet. Ja, maar je kan niet alles weghalen. Waarom niet? Dan ga je dus... Dat is een beetje het nimp-verhaal. Not in my backyard... Weet je, ik vind het best, maar niet bij mij aan de voorkant. Zet het maar lekker bij iemand anders neer. Maar kijk eens dus hoe zijn... goed het gegaan is met de uh, Formule 1. Ja. We hebben echt... We hebben, de, de, de, de alle wegen ja, waren de afgesloten. Iedereen kwam op de fiets. Er was veel openbaar vervoer. Als je dat goed regelt... Denk ik dat het met die... Want die Formule 1 hebben we gehad. was geen, geen vuiltje aan de lucht. Dus woensdag daarna was het mooi weer. En het is meteen weer een puinhoop met die auto's. Ja, maar weet je, we, hebben, we zijn een dorp met 17.000 inwoners... 6 miljoen bezoekers per jaar. Maar dat is z'n antwoord. Dan ja, maar moet die zetten... be bezoekers kan je toch gaan motiveren... een andere vorm van vervoer te nemen? Ja. De trein, we, hebben, we zijn het enige uh, badplaats... met een gigantisch mooie treinverbinding. Eigenlijk vanuit heel Nederland. Dan Ik moet zou het... zelf zeggen dat pendelbussen... ook een goede oplossing uh, kunnen zijn... Uh, ook om, uh, ja. om files te voorkomen... Uh, ja, wat nog meer, ja, je hebt natuurlijk de hele Noordboulevard. Daar zijn ja. mogelijkheden voor misschien iets van een parkeergarage. Dus ik, ik zie daar wel degelijk... Uh... Ik, zie heel vaak, maar ik, ik ja, fiets ja. heel vaak naar uh, Vogelsang. Hè. Vogelslang staat mijn paard. En dan kom ik op een mooie dag, fiets ik langs de Zandvoortse Laan. Dan heb ik echt zo de neiging om bij de mensen op het raampje te tikken... die auto van nu kan hard, hè. En dan heel hard weg te fietsen, want ik ben <laughs> toch sneller. Weet je? Ja, maar <laughs> Dat, kijk, als je, dan, als je dan zegt van... jongens, we willen die auto's niet hebben... ...haal dan die parkeerplaatsen weg. Maar ga ze dan niet eerst weer neerzetten... Hè? ...van, nou ja, weet je... ...we horen toch wel dat mensen graag... ...toch wel die parkeerplekken daar willen hebben... Hè? ...en we moeten toch die 200 plekken compenseren... ...en ga dan, dan, gaan daar niet vervolgens zeggen... ...van ja, maar je, we gaan toch proberen ze weg te krijgen... ...door die parkeertarieven vermogen te gooien... ...dat we ze toch niet gaan gebruiken. Ja, maar dat is goed, helemaal motiverend. Weet je, ik woon in het centrum... ...als ik op een mooie zomerdag... ...mijn auto weghaal... ...kan ik niet meer terugkomen tot s avonds laat, want dan heb ik geen parkeerplaats meer. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar door dus nu nog een keer 200 parkeerplekken op te offeren... die we dus niet gaan gebruiken, omdat ze te duur zijn... ga je in het centrum nog meer parkeertekorten krijgen. Ja, dus ik heb zoiets van, ja, ontmoedig het helemaal. Ont ontmoedig sowieso dat mensen... Het is ook een beetje zoiets van... mensen nemen tegenwoordig om een kwartiertje te, te fietsen... nemen ze al de auto... Ik vind het zo jammer. Ik heb zoiets van: we hebben ook nog een stikstofcrisis. Maar wat dan gaat ga dat ontmoedigen? En Ik weet je ja. de Nederlanders uit de auto helemaal gaat krijgen. Ja, je je zou het wel voor een groot gedeelte moeten. Ja, bij de F1 is het gelukt. Ja, ja klopt. Jawel, maar daar hadden mensen ook een belang. Nee, die wilden naar de Formule 1 toe en het kon maar op één manier. Ja. Weet je, dan moet je gaan zeggen: we gaan Zandvoort gewoon afsluiten. Nee, want mensen weg. willen naar Zandvoort en mensen kunnen dus ook op andere manieren in Zandvoort komen. Ja, dat, dan zou je moeten zeggen, joh, we sluiten Zandvoort af en precies als de uh, Formule 1, een sticker, je komt er alleen als bewoner in. Maar is dat wat je wil? Ja, met pendelbussen, misschien met gratis fietsen of zo, uh, ja. steps of zo, of uh, bussen. Trein, van de trein is toch niet ver lopen naar het strand, hè? Dat valt wel mee. Nee, dat valt wel mee, is helemaal niks. En echte, sowieso <laughs> de hele strand kan je goed bereiken. Ja. En uh, de woedevaar wordt alleen maar mooier daar, de entree. Zeker. Ja. ja. Nou. Dat betreft, daar ben ik ook positief over. Ja, Ze is ze ook niet helemaal mee eens, maar oké okay, hè. Nee, nou ja, goed, het is een beetje afwachten wat ze nou voor plan ja. zijn met de entree. Ja. Want ook daar, weet je, en dat vind ik een heel naar ding in Zandvoort. Er wordt nergens een beslissing over genomen. Kijk, daar wacht uh, de toren, uh, Watertorenplein. Nou, ja. volgens mij is er nog steeds geen schep in de grond. Nee, maar je kan ze nou wel kopen. Ja, dus, het, maar volgens is mij is er mee nog mee. geen besluit genomen, maar ik kan het verkopen. Nee, de uh, prijzen zijn bekend, in ieder geval. Ja, dat komt ja. ja. We hebben de prijzen gezien. En wat we nog nooit eerder hebben gezien, is dat je op een nieuwbouwwoning ook kan bieden. Bieden vanaf prijzen? Oh, oh ja. Ja, ja dat, uh, we staan echt te kijken van sinds wanneer is dat op een nieuwbouwwoning van toepassing? Ja, want tegenwoordig, joh, als iets voor een vraagprijs staat, dan, dan, dan gaat er zomaar een, een, een ton bovenop ja. nog een keer. Ik ga jullie afkappen, want we hebben nog acht seconden tot het nieuws. Dus uh, iedereen kan zich weer uh, even koffie gaan pakken. En na het nieuws zijn we weer we terug. Gaan, ze gaan zo moeten. Tot zo. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur.